Van is niks anders, hier van de hemelse legers. Een zwaar uw voet, haar jongen op. Kijk u onder de palmen, God, wonen bij u is een zee.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 De lied. Dat is al zo oud, dat misschien je pap en mama het ook al zongen toen ze vroeger nog kind waren. Moet je nagaan hoe lang dat geleden is. Dat is uh, ik zag een kuikentje. Um, en dat is ook een kanon toevallig. Dus we gaan het uh, met z'n allen zingen. één keer in zijn geheel. En dan gaan we de zaal in drie vakken verdelen. Eén, twee en drie. Eén zingen met mij mee. Twee met Suzanne en drie met Charles. Moet lukken. Maar eerst keer met ze alle. Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat de haar vleugels waar het veilig zat tegen regen tegen zonneschijn heer zo wil ik bij u zijn in de schaduw van uw vleugels wil ik schuilen wil ik schuilen in de schaduw Schuilen, oh U bent mijn toevlucht U bent mijn sterkte U bent mijn schuilplaat U, oh groep 1 Ik zag een kuikentje zijn moeder zat onder haar vleugels, waar het veilig zat tegen regen, tegen zonneschijn. Hier zo wil ik bij u zijn. In de schaduw van uw vleugels wil ik schuilen. Wil fa Is het nu tijd voor de kinderen om naar hun eigen programma's te gaan, maar vanmorgen gaat het iets anders dan anders. Want helaas is uh, Rianne ziek, die zou vandaag de Veenhard Kids doen, en uh, degene die haar zouden helpen zijn er ook niet. We zijn niet met zoveel, dus we moeten een beetje improviseren. En dat doen we als volgt: er zijn wel Veenhard Kruimels. Dus voor de jongste kinderen, die gaan altijd hier uh, naast de keuken naar achteren, voor de kinderen van nul tot en met drie jaar. Die gaan mee met Hilde, zit hier vooraan. En met Elin, die zit ernaast. En ook, of niet? Ja, dan misschien gaat ja, ja, dan gaat ook mee. Dus dat wordt, komt helemaal goed. En we hadden bedacht dat uh, de kinderen van groep 1 en 2... dus de jongste van de Veenhard Kids... als je wil, dat je ook mee mag. En als je nou in groep 3 en 4 zit... en je denkt, je kan echt niet zo lang in de dienst zitten... Dan moet je natuurlijk ook gewoon lekker meegaan. Maar je zou ook ervoor kunnen kiezen... om even naar de gang te lopen. Want in de gang, bij de deur... liggen van dit soort bladen... met potloden en um, een leuke puzzel. En die zou je gewoon even kunnen ophalen. Dus als je in groep drie en vier zit en je denkt... of ook in groep twee hoor... en je denkt, oh dat vind ik een goed plan... dan doe je dat. Ja, dus ik zou zeggen, bedenk wat je wil. Vraag het anders even aan je vader en moeder. Veel plezier... En we zien jullie straks terug en haal gerust even een tekenblad op in de gang. Dat mag ook. En als het weer een beetje rustig is geworden, dan zingen wij nog twee liederen. We zingen nog twee liederen. Uh, en als je mij vindt om te gaan staan, dan mag je komen staan. We beginnen met uh, Stil, mijn ziel, wees stil. Stil, mijn ziel, wees stil. En wees niet bang voor de onzekerheid van morgen.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 wat fijn dat we mogen vertrouwen op die God die zo enorm groot is. Dat, uh, laten we God ook prijzen in het uh, volgende lied. we lezen samen een stukje uit de Bijbel eerst een stukje uit Jezaja en in Jezaja uh, staan zoveel prachtige dingen waaronder in Jezaja 49 deze paar versen Sion zegt de Heer heeft mij verlaten mijn Heer is mij vergeten maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat ze droeg. En zelfs al zou zij het vergeten. Ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift. Je muren staan mij steeds voor ogen. Dan lezen we ook nog een psalm, een lied. Een pelgrimslied van David. Psalm 131.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 Om hier te zijn. Mijn naam is Theodor Medendorp en uh, ik werk op dit moment. Uh, wat ik onder andere doe is: uh, ik ben voorganger van Hoop voor Noord, een multiculturele uh, kerk in Amsterdam Noord. En uh, mijn link met de kerk is dat ik uh, vijf jaar geleden, uh, toen uh, eigenlijk, nog, eigenlijk nog wel langer, zes jaar geleden, zeven jaar geleden, toen werkte ik nog voor de Stadshatkerk Amsterdam Veen. En dat is de kerk waar op dit moment Eduard Holshappel en Lars Grijs hier vaak naartoe komen om hier. Uh, en in die tijd uh, kwam ik ook hier uh, vaak regelmatig, in ieder geval regelmatiger dan nu. Volgens mij uh, is het wel vijf jaar geleden dat ik hier mocht zijn. Uh, maar goed om hier te zijn. Goed om hier weer te zijn en iets uh, met jullie te delen vanuit de Bijbel, die is over te vertellen. Um, en uh, goed om uh, oude gezichten te zien. En niet oud wat betreft leeftijd, maar gewoon bekende gezichten. Um, maar ook leuk om nieuwe mensen te zien, nieuwe gezichten die ik totaal niet ken. En dat zal ook voor jullie uh, gelden. Um, ik wil beginnen met een, uh, met een plaatje, maar eigenlijk, ja, daar hangen ook heel veel prachtige portretten hier uh, om mij heen. Uh, dit was twee weken geleden, drie weken geleden, de uh, zaterdag voor moederdag. Uh, uh, was dit de voorpagina, of eigenlijk de omslag van het perol. dit was de eigenlijke voorpagina, maar dit was de omslag. Uh, nou, prachtig kindje, in diepe rust, lekker te slapen. Heel klein kindje. Op de voorpagina van de parool. Het had ermee te maken dat ze een nieuwe website hadden. Een nieuwe nieuwsapp. En er staat nu maken we een sprong voorwaarts met een herboren site. Dus met een knipoog dit, dit plaatje. Een kindje in diepe rust. Waarschijnlijk goed gedronken. En wat wil je nog meer? Um, als vader of moeder dat je kindje in diepe rust is. Goed gedronken. Um, en ook slaapt. Dat er energie op doet om te groeien. Etcetera. Maar toch is er iets geks aan de hand met dit, met dit plaatje. Misschien kan een van de kinderen daarmee helpen. Of uiteindelijk, als ik er wat langer kijk, vond ik het ook wel een beetje gek. Want er mist iets. Ik vind dat er iets mist. Wie kan mij helpen? Wat mist hier bij dit plaatje? Ja, er mist, er mist inderdaad een moeder of een vader. Maar in ieder geval, er mist een andere persoon tegen wie dat kindje aanligt. Um. Er mist een, een, een, een dekentje of een bedje waar het kind tegenaan zou liggen. Maar uiteindelijk zou je kunnen zeggen: mist er een vader of een moeder waar het kindje tegenaan ligt. Dat zo lekker tegen de vader of moeder aan kan liggen en dan diep in een diepe slaap kan, kan vallen. En dat zegt misschien ook wel iets over dat het ook enorm noodzakelijk is. Dat een kindje een vader of een moeder heeft. En deze ochtend gaan we het speciaal hebben over een moeder om goed te kunnen groeien. Ja, het heeft melk nodig. En als je zelf geen melk kunt geven, zijn er andere alternatieven voor. Ja, het heeft voedsel nodig. Ja, het heeft rust nodig om op te groeien. Om fysiek sterk te worden. Om, om groter te worden. Maar om je uiteindelijk fysiek en emotioneel goed te kunnen ontwikkelen... ...heeft een kind ook uiteindelijk de liefde nodig van een ouder. Om als kind, ook als het ouder wordt, zelfs als het volwassen wordt... ...om erop uit te gaan, om stabiel in het leven te staan. Om stappen te zetten, om moedige stappen te zetten heeft het uiteindelijk de liefde nodig van een vader of een moeder. En deze ochtend focussen we op de liefde van een moeder. Om een stabiele basis innerlijk te krijgen, van waaruit je kunt, kunt, kunt ontplooien, heb je dus die persoon nodig. En het complete plaatje vind je in wat we net gelezen hebben, Psalm 131.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 Een kind verbonden aan een ouder, een kind verbonden aan de moeder. En moeders zijn belangrijk. En zonder dat allemaal meteen is zwart-wit hokjes. hebben. Ik merk het bij mijn eigen dochters dat ze soms als we met z'n tweeën aanwezig zijn, mijn vrouw en ik. Dat als er iets gebeurt dat ze dan toch het eerst naar hun moeder toe gaan. Uh, en als ze er niet is dan gaan ze naar mij toe. En op andere momenten gaan ze, dan roepen ze ook het eerst om mij maar soms op sommige momenten voor troost, voor geborgenheid, hun moeder. Gelukkig kan ik dat ook geven, mag ik dat ook geven. Maar zo gaat dat. Een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. Hoe anders is het plaatje in Isaia 49? Daar niet een rustig kind op de arm van zijn moeder, maar een onrustig kind. Een ongedurig kind, een, een kind wat, wat, wat niet tot rust komt. De Heer heeft mij verlaten. Mijn Heer is mij vergeten. De onrust van een kind. Een kind dat roept, de Heer heeft mij vergeten, de Heer heeft mij verlaten. Zie je me wel? Hoor je me wel, God? Ben je er wel? Ben je er wel voor mij? Ik heb je nodig, maar waar ben je? Dat zegt het kind. En dat zegt in dit geval Sion. Je zou kunnen zeggen het volk Israël wat in ballingschap is. En ondanks alle beloften die ze weer hebben gekregen. Dat er zal een einde komen aan jullie gevangenschap. Jullie zullen terugkeren naar het land waar jullie vandaan komen. Waar jullie weggevoerd zijn. Zullen zeggen ja ja. Die tempel ligt in puin. En de stad Jeruzalem ligt ook in puin. En het zal nooit meer zo worden als het was. Ook al gaan we een nieuwe tempel bouwen. Ook al gaan we een nieuwe stad bouwen. De Heer is mij vergeten. De Heer heeft mij verlaten. En die vraag kun je jezelf ook stellen. Als je in God gelooft. En zelfs als je afvraagt of God er is, of als je zelf leeft, alsof dat je zegt ik geloof niet in de God. Ook dan stellen mensen vaak die vraag. Als er dingen gebeuren opeens in hun leven, dichtbij of verder weg, dat ze zeggen als er een God is, waar is die dan? Als er een God is, waarom gebeurt dit dan allemaal in ons leven om me heen? Of in de levens van andere mensen die ik goed ken. Opeens in de klacht komt opeens God in beeld. Als u bent, waar bent u? U hebt mij verlaten, u bent mij vergeten. Waar bent u? Geen rust, maar onrust. En het bijzondere is, het antwoord wat God geeft, is niet een droog dogma, maar een hartverwarmend beeld. Een plaatje. Zoals we hier om ons heen allemaal schitterende beelden hebben van prachtige kinderen, Kinderen waar niet de moeder in beeld is, maar waarvan je zegt, ja die kinderen, die, die hebben een moeder nodig. God geeft een plaatje, een beeld. En hij geeft een plaatje van een moeder. Hij geeft het plaatje van een moeder, vers 15a, waarin hij zegt, maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg. Hij geeft het beeld van een vrouw, een moeder, die een zuigeling heeft. Een kindje wat nog melk krijgt bij de moeder. Kan een vrouw harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Op allerlei manieren is een moeder verbonden aan het kind. Verschillende manieren. Fysiek alleen, als een kind geboren wordt... Dan heeft een moeder, een vrouw, heeft het kind al negen maanden met zich meegedragen. Dan is er al, al allerlei verbondenheid. En als het kind ter wereld komt, is meteen de moeder fysiek verbonden aan het kind. Het lichaam reageert erop. In veel gevallen als het goed gaat, dan, dan, dan komt er melk. En dan reageert het lichaam, de borsten reageren er ook op. Als, er, als het kind gedronken heeft, dan wordt er nieuwe melk aangemaakt. En dan merkt het moeder aan de lijf, van, er moet weer melk gegeven worden. Het kind moet weer gevoed worden. Fysiek ben je verbonden. Je kunt het niet vergeten omdat je lijf zegt... ik heb een kind. Maar ook emotioneel. Emotioneel is een moeder op allerlei manieren verbonden aan een kind. Ik las erover, iemand schreef erover die zei... die zei het volgende, zei... het moederschap verandert alles. Zei iemand tegen mij toen ik zwanger was. En ze kreeg gelijk. Mijn hoofd, mijn hart en mijn handen... zijn sinds de geboorte van mijn zoon anders gaan staan. Ik ben gaan denken voor twee... Het is niet alleen meer ik, maar mijn kind en ik. Zodra er een kind komt, ga je niet alleen meer aan jezelf denken, maar denk je voor twee, of voor drie, of voor vier. Dan zijn je gedachten niet meer alleen bij jezelf, maar vaak als eerste bij je kind of je kinderen. Emotionele binding. En de liefde van een moeder in een goede relatie is onvoorwaardelijk. De liefde van de moeder is onvoorwaardelijk. Er staat een bijzonder verhaal in de Bijbel, het oude testament, het eerste deel van de Bijbel. Dan gaat het over een koning, koning Salomo, de opvolger van koning David, de zoon van koning David. En die koning heeft gevraagd om wijsheid aan God. Hij mocht van alles vragen, dus geef mij wijsheid om dit land goed te besturen. En dan meteen als dat, als, nadat hij dat, dat, dat God zegt, dat krijg je van mij de een verhaal, dat Salomo op moet treden als rechter. En er komen twee vrouwen bij hem, in de Bijbel staat twee prostituees, en die hebben allebei een kind gekregen. En ze zijn in de omstandigheden dat ze bij elkaar slapen. En s'nachts is er iets verschrikkelijks gebeurd, namelijk een van die kinderen is gestorven. Omdat een van de moeders op het kind is gaan liggen. En een van die moeders is wakker geworden en er heeft snel een verwisseling plaatsgevonden. En als ze ochtends wakker worden, zegt de ene moeder: Maar dat kind wat nu bij mij ligt, het dode kind, dat is mijn kind niet. Dat kind wat leeft, wat bij jou ligt, dat is van mij. En ze gaan met z'n tweeën en met hun dode kind en het levende kind gaan ze naar Koning Salomo. En ze zeggen: Dit is er gebeurd. Wilt u, wilt u uitmaken wie het levende kind mag hebben? En het is het bizarre verhaal: Dan zegt Salomo: Oké, okay, halen ze waard. En laten we het levende kind door midden snijden. Dan mag de ene vrouw, ene moeder de ene helft hebben. En de andere vrouw mag de andere helft hebben. En de ene vrouw zegt, oh ja prima, doe maar, is goed, goed idee. En de andere vrouw zegt, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Laat dat alsjeblieft niet gebeuren. Geef dan het kind maar aan haar. En dan zegt Saloma, oké. Okay. Jij bent de moeder. Geef het kind in zijn geheel aan haar. Dat is een moeder. Dat op het moment dat er iets op het spel staat voor het kind... ...ja, als haar leven in gevaar dreigt... ...dat ze dan zelfs bereid is om afstand te doen van haar kind... ...en zeggen oké, okay, laat het dan maar opgevoed worden door de niet echte moeder. Zo onvoorwaardelijk dat je zelfs afstand doet van je kind omdat je het goede voor hebt met je kind. Omdat je wil dat het kind blijft leven. Dat je niet denkt aan jezelf, maar aan je kind. Dat is de moeder. Onvoorwaardelijke liefde. En dat is God. God die zegt, zo ben ik voor mijn volk en ik geloof dat we dat ook mogen overzetten naar vandaag... dat je dat ook op jezelf mag toepassen. Dat God zegt, zo wil ik zijn voor jou. Als een moeder die fysiek verbonden is aan haar kinderen... die emotioneel verbonden is aan haar kinderen... constant aan haar denkt, daar niet buiten kan... en die onvoorwaardelijk verbonden is aan haar kinderen... met onvoorwaardelijke liefde. En dat is dus bijzonder. Als je zelf gekregen hebt dat je moeder bent, biologisch moeder... Dat je dus op die manier in hoe jij bent voor je kinderen iets mag laten zien van wie God is. Niet alleen vaders, maar ook moeders mogen iets laten zien van wie God is. God vergelijkt zichzelf hier met een moeder. In wie jij bent en wat jij doet voor je kind, mag je al iets doorgeven. Van wie God is. Van het karakter van God. En misschien is het ook heftig als je zegt, als het gaat over ouderschap. God die zich vergelijkt met een ouder. Zeker ook als het gaat om een moeder, zeg je van ja, maar ik... Ik ben geen moeder, geen biologisch ben ik geen moeder. Ik zou het wel willen worden. Of misschien zeg je, ik ben nooit biologisch moeder geworden en het, ik, het, gaat, het gaat het ook niet meer worden in dit leven. Het bijzondere is van een christelijke gemeenschap. En dat neemt niet meteen de pijn weg als je ernaar verlangt of, of dat je dat altijd had gewild. Dat besef ik heel goed. Maar het bijzondere vind ik van een christelijke gemeenschap is dat, je, dat allerlei vrouwen in de gemeente geestelijke moeders kunnen zijn. En daar wil ik je mee bemoedigen. Dat je een geestelijke moeder kunt zijn voor een kind van een ander. Realiseer je hoe belangrijk het is dat als straks deze samenkomst afgelopen is en de kinderen lopen hier rond, hoe jij reageert op de kinderen. Ook als het niet je eigen kinderen zijn, wat je naar ze uitstraalt. Hoe je naar ze kijkt, wat je tegen ze zegt. Realiseer je hoe belangrijk het is als je hier uit deze kerk gaat en je loopt weer rond in je buurt, hoe je reageert op de kinderen die buiten spelen en lawaai maken, de kinderen die ruzie maken, de kinderen die plezier maken. Realiseer je wat het uitmaakt, hoe je naar ze kijkt, wat je tegen ze zegt, hoe je over ze praat. Allerlei momenten om iets te weerspiegelen van wie God is, van wie God wil zijn voor mensen. Zo is God fysiek verbonden, emotioneel verbonden... met onvoorwaardelijke liefde. Maar ja, zeg je... mooi al die verhalen over ouderschap... mooi al die verhalen over prachtige moeders... maar als ik denk aan mijn moeder... heb ik geen goede herinneringen. En daar heb ik nog steeds last van. Of als ik denk aan mijn eigen moederschap... Dan denk ik ook aan al die dingen, dat het me niet gelukt is om goed te reageren. Dat het me niet gelukt is om een kind op een goede manier bij me te halen. Dat het me niet gelukt is om mijn kind goed stabiliteit te geven. Man. Of als ik al die mooie verhalen over moederschap hoor, dan denk ik aan al die nieuwsberichten. Van ja, dat er moeders zijn die hun kind zijn vergeten. Het zij door de omstandigheden, het zij door hun eigen schuld, of wat Wat dan ook. Dat de verwaarloosde kinderen hier rondlopen op deze wereld, zelfs heel dichtbij hier in Nederland, die gevonden worden, die achtergelaten zijn. Die dierlijk verdrag zijn gaan vertonen, omdat ze verwaarloosd zijn. Wat nou een mooi moederschap. Of misschien als niet eens die erge voorbeelden van toepassing zijn, dat je zegt, ja maar elk moederschap eindigt ook weer ergens. Elke moeder kan uiteindelijk niet definitief bij haar kind blijven omdat het sterft. Elke moeder moet het uiteindelijk definitief loslaten omdat het, een, omdat het sterft, omdat het er niet meer is. Onze herinneringen aan moeders kunnen gaan over moeders die nog leven, maar ook kunnen gaan over moeders die er niet meer zijn. En dat vind ik het bijzondere van God, dat God dat al weet. Dat God daar al rekening mee houdt, ook in hoe hij antwoordt naar Israël. Allereerst zegt God niet van als, als Israël klaagt van u bent mij vergeten, u bent mij verlaten, dat mag je niet zeggen. Alsof een moeder zou zeggen als een kind zou klagen van hij nou mag je niet doen, wees niet onrustig, dat mag je niet doen. Sst, stop met huilen. Een goede moeder doet dat niet. Die zegt niet stop met huilen. En misschien zegt een goede moeder dat wel omdat ze ongedurig is dat ze denken, alsjeblieft stop. Maar uiteindelijk heb je ook door dat dat niet werkt dat je zegt ik haal het kind bij me. Want dan stopt het met huilen. God laat het toe, die zegt, ja, stel die vraag maar. En in de tweede plek weet God ook dat als hij zich vergelijkt met een moeder, dat hij zegt, zelfs, zelfs al zou een moeder haar kind vergeten, ja, dat kan voorkomen. Het zij door eigen schuld, het zij door de omstandigheden, het zij dat een kind zich vergeten voelt omdat de moeder er niet meer is. Zelfs al zou een moeder het vergeten, ik vergeet jou nooit. Zelfs als we tientallen voorbeelden kunnen noemen van ouders, vaders en moeders die hun kinderen vergeten. Of die niet op een goede manier hun liefde laten zien aan de kinderen zoals God het bedoeld heeft. Die niet het beeld weerspiegelen. zoals God wil zijn voor zijn mensen. Zoals God wil zijn voor mensen. Zelfs als dat gebeurt zegt God, zo ben ik niet. Ik vergeet jou nooit. En dat hebben we nodig. En dat hebben we nodig om niet eeuwig op schoot bij de vader te zitten, niet eeuwig op schoot bij de moeder te zitten, dat ook. Maar we hebben het nodig om dat te weten, niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart, om uiteindelijk ons leven te leven als stabiele mensen. Niet stabiele mensen die zeggen, ik wil vooral slapen, ik wil vooral dat ook Ontvang het maar, de liefde van God. Maar we hebben de liefde van God nodig om erop uit te gaan. Om in deze wereld rond te lopen. En dat doen waar jij voor geroepen bent. Op je werk. In je buurt. Op de plek waar je woont. In de familie waar je rondloopt. Om daar de goede dingen te zeggen. Om daar op de juiste momenten te zwijgen. Om op de goede manier om te gaan met de dingen die over jou gezegd worden. Om op de goede manier om te gaan met de teleurstelling. Om langer het vol te houden met mensen met wie je verbonden hebt. En als het lastig wordt. Als je voor de zoveelste keer het verhaal hoort. Als je zat bent van de ander. Om toch opnieuw de stap te zetten. Of om moedig te zijn en goede stappen te zetten. Uiteindelijk heb je daarvoor dat fundament, die liefde van God nodig. Dat je dat weet met je hoofd. Maar dat je dat ook diep zit in je hart. Zodat je op een rustige manier je werkring kunt binnenstappen. En soms moet je daarvoor een actieve stap zetten. Ook als het onrustig wordt om je heen, in je privésfeer, in je werkring of misschien wel als je onrustig wordt van alles wat er gebeurt in de wereld, dichtbij en ver weg. Soms moet je dan actief worden, moet je soms zelf een eerste stap zetten. Dat, dat Psalm 31 vind ik wel opvallend, daar staat, ik ben stil geworden, ik heb, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Alsof David een soort actie heeft ondernomen. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Ik heb mezelf toegesproken. En misschien zit de actie wel hierin dat als je onrustig bent, als jij onrust ervaart in je hart, als je twijfelt aan God, of als alles wat er in je leven op je afkomt en je vraagt je af, ben ik geliefd? Wat wordt er van mij en wat komt er van deze wereld? Dat je actief de plek op moet zoeken waar het over God gaat. Dat je actief de woorden van God moet gaan lezen. Of actief de woorden van God moet gaan horen. Het zij gesproken, het zij gezongen. Dat je, je je een stap moet zetten en dat je zegt, ik zorg dat ik op een kring ben of op een plek of bij mensen rondloop waar het gaat over God om dat elke keer weer, dat, dat, dat ik dat weer hoor. Dat ik die stem van God hoor die zegt, wat er ook gebeurt, ik vergeet jou nooit. Wat er ook gaat gebeuren met deze wereld, wat er ook gaat gebeuren met Nederland, wat, gaat er, ook, wat er ook gaat gebeuren in, in, in, in jouw leven. Ik vergeet jou nooit in de hoogtepunten, ik vergeet je nooit in de dieptepunten, ik vergeet je nooit als het leven rustig is, en misschien zo saai is, dat je denkt, nou gebeurt er nog wat, ziet iemand mij nog, ik vergeet jou nooit. Dat zegt God. En wat kun je dan doen als je God opzoekt? Kijk naar de handen van God. Kijk naar de handen van God. Ik wil graag het plaatje van een bijzondere schilderij, een bekend schilderij. Het hangt niet in Nederland helaas, het hangt in Sint-Petersburg. In de hermitage in Sint-Petersburg. En dat schilderij, dat is het schilderij van uh, de thuiskomst van de verloren zoon. De jongste zoon zie je daar, linksonder. Links en die is net thuisgekomen en daar zie je de vader. En de vader die legt zijn twee handen op de zoon. En Henry Nouwen heeft hier een prachtig boek over geschreven, eindelijk thuis. En hij heeft het gedaan nadat hij echt uren en uren, volgens mij wel dagdelen, voor dat schilderij heeft gezeten. En daar gewoon naar heeft gekeken. gekeken en nog eens gekeken en over nagedacht over gaan mediteren en toen heeft hij het volgende geschreven het begon allemaal met de handen de handen verschillen sterk met elkaar, kijk maar goed, de linkerhand van de vader voor ons rechts die de schouder van zijn zoon raakt, is sterk en gespierd de vingers zijn gespreid en bedekken een groot deel van de schouder en de rug van de zoon ik kan een zekere druk zien, vooral in de duim die hand lijkt niet alleen aan te raken maar met zijn kracht ook vast te houden en of schoon naar een zekere tederheid spreekt uit de wijze waarop de linkerhand van de vader zijn zoon aanraakt, verloopt de aanraking toch ook niet zonder een stevige greep. Hoe anders is de rechterhand van de vader voor ons links. Deze hand houdt niet vast en pakt niet beet, maar is verfijnd. Zacht en heel teder. De vingers liggen dicht tegen elkaar en zijn heel sierlijk. Deze hand ligt zacht op de schouder van de zoon en wil alleen maar liefkozen. Strelen. Troosten en bemoedigen. Dit is de hand van een moeder. En zodra ik het verschil tussen de twee handen van de vader voor het eerst opmerkte, ging er een nieuwe wereld van zingeving voor mij open. De vader is niet zomaar een voorname aadsvader, hij is ook een moeder. Hij, ik kan ook zeggen, zij raakt de zoon dus zowel met mannelijke als vrouwelijke hand aan. Hij houdt vast, zij liefkoost. Hij bevestigt, zij troost. Hij is inderdaad God in wie zowel het mannelijke als het vrouwelijke vaderschap en moederschap ten volle aanwezig zijn. Die zacht liefkozende rechterhand herinnert mij aan de woorden van de profeet Jezaja. Zal een vrouw haar zuigeling vergeten. Een liefhebbende moeder het kind van haar schoot. En zelfs als die het zouden vergeten, ik vergeet u nooit. Zie, ik heb u in mijn handpalmen gegrift. Maar dat is het bijzondere. Als je nog wat langer naar die handen kijkt, dan zie je daar opeens iets bijzonders. Dan zie je dat in die handpalmen iets staat gegrift. Een geweldige belofte voor Sion. Er staat Sion, of Israël, staat er in de handen van God. En handen als je handen, handen zijn er constant. Als je gezond bent en je gebruikt je handen, zijn je handen er, er steeds die... Niet voor niets, als mensen even iets moeten onthouden, zetten mensen even iets op hun hand. Als ze even niks anders bij zich hebben. Gewoon even, oh ja, niet vergeten. Want die hand heb je bij, dus je, oh ja, is ook zo. Als God de namen van, van zijn mensen, zijn kinderen op zijn handen heeft staan, betekent dat dus dat die altijd voor zijn ogen zijn. Hij heeft jou altijd in beeld. Niet om je, te, om je waarschuwend te volgen, maar heeft jou in beeld omdat hij ernaar verlangt dat jij een leven leidt, wat, wat, wat beantwoord aan zijn bedoeling. Hij heeft jou een beeld. En het is gekerfd, dat kan er niet meer uit. Zoals ouders de namen van hun kinderen op hun, op hun lichaam kunnen tatoeëren, op hun handen of op hun armen. Bij ons in de kerk zit iemand die heeft op zijn, op zijn ene arm de naam van zijn ene kind en de andere arm de naam van zijn andere kind. Ik vind het een mooi beeld, die heeft hij altijd bij zich. Er is nu een derde kind gekomen, er moet nog een plekje voor gezocht worden. Dat gaat hij doen. Maar zelfs een tatoeage, hoe pijnlijk ook, kun je nog weghalen. Zelfs een, een tatoeage kun je wegbranden. Hou je wel een litteken aan over? Als er iets in je handen gegrift is, dan kan het er niet meer uit. Kijk naar de handen van God en dan zie je nog iets. Dan zie je het volgende plaatje. Er was iemand die zei, een van de leerlingen van Jezus, die zei, Jezus is gestorven aan het kruis. En de leerlingen van Jezus waren in diepe rouw. En toen gebeurde het wonder dat opeens die Jezus verscheen aan alle discipelen, maar er was één was er niet, Thomas. En hij zei, ik geloof alleen dat Jezus is opgestaan. Ik geloof alleen dat mijn wanhoop kan veranderen in hoop. Ik geloof alleen dat er hoop is voor mijn eigen leven en voor deze hele wereld. Als ik die Jezus met eigen ogen zie, en dat niet alleen als ik zijn, zijn wonden mag voelen. Als ik mijn hand mag steken in zijn, in zijn zij, waar die speren heeft gezeten. En als ik zijn wonden in zijn handen mag voelen, dan zal ik geloven. En Jezus zei niet, uh, mag je niet zeggen, doe eens rustig, foute vraag. Jezus verscheen opnieuw. Aan alle leerlingen, inclusief Thomas. En hij zei, Thomas kom. Kijk naar mijn handen. Kijk naar mijn handen. En dat niet alleen. Leg je vinger in, in mijn handen. Leg je vinger in mijn handen. In wat daarin is gekerft. Wat daarin zit en wat er nooit meer uitgaat. De wonden waarmee ik. Die veroorzaakt zijn doordat ik voor jou aan het kruis ben gestorven. Geloof. En gelukkig ben je. Als je ook, als je me niet ziet. Als je dat gelooft. Gelukkig ben je als je dat gelooft. Als je gelooft in die Jezus die door zijn, door zijn handen aan je te laten zien. Laat zien, ik vergeet jou nooit. Ik vergeet deze wereld nooit. Leef je leven uitbundig, moedig, radicaal op basis van die liefde. Doe dat persoonlijk en doe dat samen. Doe dat in je eigen leven, doe dat als gemeenschap zodat mensen een voorproefje mogen proeven van hoe het zal zijn in het koninkrijk van God. waarin Jezus in het middelpunt zal staan. Zodat mensen een voorproefje mogen krijgen van wat het is om in een familieland rond te lopen. met geestelijke vaders en moeders. die zeggen: Wij willen iets laten zien van wie God is. Leef het leven met ons. Totdat het moment komt dat Jezus terugkomt en zegt: Kijk naar mij. En laat het feest beginnen. Mag ik met je bidden? Heer God, we bidden U of U elke keer weer ons Uw handen wil laten zien. Dat U ons elke keer weer wil verzekeren van Uw liefde en trouw. Dat U onze namen niet vergeet. Niet vergeten bent, ook al zeggen de omstandigheden iets anders. En Heer God. Tot geven dat dat diep in ons mag doordringen. Zodat we tot rust komen. Ook als het stormt. Zodat we tot rust komen. En nieuwe energie krijgen om in beweging te komen. Om het leven te leven. Voor u. En voor anderen. Heer, dit bid ik u. Als we u kennen. Als we voor ons gevoel al heel lang... Met u optrekken, u met ons optrekt. Als we op zoek zijn naar u of als we u kwijt zijn. Laat het ons zien, Heer. En veranker het diep in ons hart. Amen. Laten we op ons inwerken wat je gehoord hebt. En laten we opnieuw het beeld van God als moeder tot je komen via het lied waar we nu naar gaan luisteren. And then... Stand. Wie in de schuilplaats van de allerhoogste wand en overnacht in zijn schaduw, Zeg tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vereniging. Ik bevrijd wie mij lief heeft en beschermd wie mij kent. Roep je mij aan, ik geef antwoord. In de nood ben ik bij je en bevrijd je van angst. Ik zal roep en overvloed geven. Ik zal je redding zijn. jullie wel. Prachtig. Ik zou eigenlijk willen zeggen, zullen we gewoon doorbidden. Um, Kerk hebben we de goede gewoonte om ook een moment te nemen om uh, te bidden, te danken voor de mensen om ons heen, voor onszelf. En uh, het was een prachtige inleiding, uh, lijkt mij. Um, we zullen bidden zo meteen um, voor Martin en Lisbeth. Martin is onze voorganger. Nou, de meesten van ons weten wel. Uh, zijn moeder is vorige week overleden. Uh, donderdag is ze begraven. Mart en Lisbeth zijn nu een weekje samen even weg. Volgende week uh, gaat hij weer starten, eind van de week. En, um, nou, laten we een opdragen in gebed. Um, en ik kreeg vanmorgen ook heel mooi nieuws. Robert kwam even bij mij. We hebben een paar weken geleden voor Diane gebeden. Diane moest worden geopereerd aan borstkanker. En het is gewoon heel goed gegaan. En het nieuws was uh, ook heel goed. Diane hoeft geen verdere behandeling te ondergaan. Dus uh, dat is ook echt een reden om heel blij te zijn en God voor te danken. Dus dan um, nou laten we dat zeker ook doen. Ik zal ook een kort moment uh, stil te laten in het gebed. Waarbij je mensen die nou, op je hart zijn, moeders, kinderen, um, zelf bij God kan brengen. Dus, um, nou, zullen we samen naar de Heer gaan? Goede God. Vader, moeder. Dank voor vanmorgen. Dank dat u zegt, ik vergeet je nooit. Ik ga altijd naast je. Ik bescherm je, beveilig je. Dank, Heer, voor uw liefde. Dat u zo'n vader en moeder voor ons bent. Heer, willen we daar speciaal ook denken vanmorgen aan, uh, aan Martin en aan Lisbeth, die hun moeder en schoonmoeder, moest ze begraven afgelopen week. Heer, dat is een gemis. Als je moeder er niet meer is. Er zijn veel meer mensen, ook vanmorgen hier, die hun moeder moeten missen. U kent ons en u weet van ons verdriet. U weet ook van het verdriet van Martin en Lisbeth dat nog zo vers is. We dragen u aan hen, hen aan u op, heer. En uh, ja, wilt u hen omringen met uw troost en uw rust? Wilt u hen laten voelen dat ze in uw veilige armen mogen rusten en tot rust kunnen komen? Wilt u hen nabij zijn, ook in deze week als ze even weg zijn, ze nieuwe energie kunnen opdoen om weer verder te gaan? Heer, zo bidden we dat ook voor onszelf, zoals we hier zitten vanmorgen. U kent ons. en u weet of we onze moeder missen. Misschien dingen van haar hebben gemist die we zo graag hadden gekregen. Heer, uh, dank dat u onze vader en moeder tegelijk bent. Heer, moet ook denken aan uh, Marnik en Febe, die hun moederen een paar weken geleden ook zijn verloren. Heer, uh, nou, ons hart gaat ook naar hen uit. We weten niet precies hoe het met ze is, maar uh, wilt u ook hen omringen en hen nabij zijn en ja, zo willen we ook een moment stil zijn een moment dat we kunnen nemen om tegen u te zeggen u vergeet mij nooit of om mensen aan u op te dragen die in ons hart naar boven komen en als we zo even zo stil zijn... dan horen we de kinderen ook al uh, weer in de hal aanwezig. Dank u voor hen, voor het leven dat u geeft. En ja, Heer, gaat u ook zo meteen met ons mee. Als we de deuren weer openzetten, ze komen weer binnen. Als we ze straks ontmoeten, onze eigen kinderen misschien... of kinderen van anderen. Heer, en geef dat we hen zien en dat we hen aandacht voor hen hebben. En ook als we dit gebouw verlaten straks... We gaan weer naar onze eigen wijk, naar ons werk, waar we ook komen. Heer, dat we met uw ogen kijken naar de kinderen die we ontmoeten. Misschien wel een geestelijk moeder of vader voor hen kunnen zijn. We bidden hier voor alle kinderen uit het Home of Hope, waar we al de hele maand voor collecteren in Sri Lanka. Heer, het huis waar ze veel mogen leren. Heer, ook hun ouders zijn er niet meer. Wilt u met hen zijn en hen laten voelen dat de mensen die hen lesgeven ook echt ja, van hen houden dat ze daarin iets mogen laten zien van, van wie u bent heren naast verdriet is er ook vreugde, we komen ook bij u met een blij en dankbaar hart omdat u ook zo dicht bij Diana bent geweest samen met, uh, met Robert en met hun kinderen Heer, ze heeft prachtig nieuws gekregen dat de operatie goed is gegaan dat er geen vervolgbehandelingen nodig zijn. Heeren, daar danken we u voor uit de grond van ons hart. Dat u bij haar bent. Dat ze moeder kan zijn. En ja, wilt u hen zegenen, met ze vieren? Heeren, ook hen tot een zegen laten zijn. Ook door hun verhaal en door ja, het feit dat u nog tijd geeft en leven geeft. Heer, we bidden u zo. Gaat u met ons mee. Ook als de dienst voorbij is, weer naar huis, ons leven in en uh, ja, geef dat we tot een zegen mogen zijn. Vanuit de wetenschap dat u ons onvoorwaardelijk lief hebt. In Jezus' naam. Amen. Nee, ik wil allemaal wegleggen, maar ik wil nog een paar dingen met jullie delen. De kinderen zijn al uh, weer in de, in de hal en uh, er is tijd voor koffie. Voor thee, voor limonade zometeen. Dus uh, voel je welkom. Kom er lekker in. Ondertussen komen ze lekker binnen. Voel je welkom om nog even te blijven. En, um, nou, kom je hier nou voor het eerst? Dan denk je, ik wel op de hoogte blijven. Wat doet die Veenartkerk eigenlijk allemaal? Bij de uitgang ligt een boek. Dus daar kun je je naam en je mailadres opschrijven. En, uh, nou, dan komt alle informatie wel naar je toe. Nou, kom lekker binnen, jullie. Volgens mij hebben ze het wel goed gehad. Theodor zei het al een paar keer. Er hangen hier hele mooie schilderijen. Die hangen er, alleen maar, hangen er alleen maar gisteren en vandaag. Want het is zijn onderdeel van de kunstroute. En toen ik hier van de week in de kerk was. Waren ze druk bezig om ze allemaal op te hangen. Um, daar liggen foldertjes. In de hal. En de Veenhaardkerk is dus onderdeel van die kunstroute. Dus vanmiddag gaat de kerk weer open... Um, en komen er dus mensen langs die uh, nou ja, de kunstroute lopen, wandelen, fietsen, weet ik niet. En wellicht hier dus ook een kijkje komen nemen. Dus vandaar, dan begrijp je waarom het is. Dus ik zou zeker zeggen, loop even goed rond en kijk ze allemaal. Maar denk je, oh, dat vind ik eigenlijk ook wel een leuk iets voor vanmiddag. Gewoon in je eigen omgeving prachtige kunstwerken... en allerlei ateliers ontdekken... Nou, dan zou ik zeggen neem een foldertje mee, want er staat de route in met alle um, ateliers die er zijn en die eraan meedoen en kunstwerken die je kunt bekijken. Dus zeker van harte uitgenodigden daar ook voor. Nou, als Veenhardkerk geven we ook elke week een bloemetje weg. Deze week gaan ze naar de boerderij, de Bethlehemhoeve. Die staat aan de Amstelkade. Nou, daar kunnen jongvolwassenen, maar ook volwassen mensen met een verstandelijke beperking... Um, ...werken, stage lopen... ...ze worden daar begeleid... ...ze werken daar in de tuin en in de keuken... ...en um, het is een hele mooie en ook belangrijke plek voor hen... ...waar ze structuur aangeboden krijgen... ...in hun leven... ...maar ook werkervaring kunnen opdoen... ...en begeleiding op maat krijgen... ...dus um, nou, de bloemen gaan deze week... Uh, ...naar hen, naar de, naar de begeleiders... ...om hen te bedanken voor... Uh, ja, ...het mooie werk dat ze doen... Ja, Ik heb nog één ding, de introductiecursus... die zou eigenlijk um, afgelo afgelopen week starten... maar die is ietsje verplaatst... ook vanwege het overlijden van Martens moeder. Dus die start nu op 5 juni. Dus um, ken je iemand of ben je zelf iemand... die nou, wat meer wil weten over wat de Veenaardkerk is... wie we zijn, waar we voor staan... en overweeg je misschien zelfs om lid te worden... Nou, van harte uitgenodigd om uh, vanaf 5 juni... dus een paar avonden mee te draaien... En wil je daar wat meer over weten? Nou, kom even bij mij, dan uh, vertel ik je daar wel ietsje meer over. Nou, tot slot gaan we collecteren. Ik zei het al even, ik heb ervoor gebeden. We doen het al de hele maand voor Home for Hope in Sri Lanka. Belangrijke plek, mooie plek voor kinderen. Op de Beamer lees je meer informatie daarover. En um, nou, ik beveel hem van harte bij jullie aan. Misschien had je al gehoord, we zingen nog uh, Ik zal er zijn om de dienst af te sluiten. Zullen we gaan staan? De genade van Jezus Christus, God Zoon. De liefde van God de Vader, die zich ook laat zien als een moeder. En de kracht van de Heilige Geest, de levenskracht, de opstandingskracht van de Geest van Jezus, die is er voor jou, alle dagen van je leven. Amen. Zijn als vreemdelingen hier? bij elkaar een leven lang te gast en ligt een hemels vaderland klaar? Houd voor, houd voor.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 Voor zijn gegaan.